...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Op de 1 bij Muiden is een grote busongeluk gebeurd. Er zouden 15 gewonden zijn. Een touringcar reed rond het middaguur bij Muiden tegen de vangrail. Twee andere touringcars die daarachter reden... ...reden vervolgens op elkaar... De drie bussen waren onderdeel van een groep van zes bussen, die voor een personeelsuitje op weg waren naar Scheveningen. De zittende van de beschadigde bussen worden met nieuwe bussen naar een sporthal in de buurt gebracht. Daar een in de richting van Amsterdam is afgesloten bij Muiden. Verkeer kan wel over de Spitstrook naar Amsterdam rijden. In beide richtingen staan lange files. Oud-VVD'er Twan Manders wordt lijsttrekker van 50PLUS bij de Europese verkiezingen van volgend jaar. Hij werd gekozen op de algemene ledenvergadering van zijn partij in Hilversum. Manders zit al sinds 1999 in het Europees Parlement van het overgrote deel voor de VVD. Sinds oktober is hij onafhankelijk lid. Op het congres van 50PLUS kreeg hij wel kritische vragen over zijn recente overstap. Maar uiteindelijk kreeg hij toch de steun van de meerderheid. In de Oude Kerk in Delft begint of is een half uur geleden de herdenking van Prins Frizo begonnen. Onder onder premier Mark Rutte, U2-zanger Bono, oud vn generaal Kofi Annan en aartsbisschop Desmond Tutu zijn aanwezig. Vooraf was niet bekend gemaakt welke gasten de herdenking voor familie, vrienden en collega's bijwonen. Frizo had een speciale band met Delft. In de kerk, waar hij vandaag wordt herdacht, werd in 2004 zijn huwelijk met Mabel Wisse-Smit ingezegend door dominee Karel Terlinde. En ook heeft hij in Delft luchtvaart- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. De NOS laat in een extra programma om 5 uur op Nederland 1 en NOS.nl beelden zien van de bijeenkomst. Het weer. Vrijwel overal droog, soms even wat zon bij een graad of 13. Vanavond vanuit het westen regen en wind. Vannacht en morgenochtend kan het aan zee stormen. Ook zijn er zware windstoten mogelijk. Verder morgen buien, mogelijk met onweer. En het wordt 11 of 12 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Waan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Diemen en Knoopt Muidenberg 5 kilometer. Dat komt door het busongeluk aan de andere kant. Vanuit Amersfoort staat tussen Meer en Knoopt Muidenberg 4 kilometer, alleen de wisselstrook is open. Door de problemen op de A1 loopt het verkeer ook vast op de A6 vanuit Deliestad. Voor Knoop Muidenberg staat 2 kilometer. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat file tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 6 kilometer.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 We zijn alweer begonnen in het derde uur UM van Zandvoort op zaterdag. Vooral gevuld met muziek, maar toch ook met de informatie vanaf het voetbalveld van SV Zandvoort. Joop van S gaan we zo dadelijk weer in de uitzending halen. SV Zandvoort, DVVA. Nog steeds 1-0 in het nadeel van SV Zandvoort. En laten we hopen op een goed bericht later in deze uitzending van Joop van S. Dan weer een keer over het, het uh, voetbalveld van SVs uh, SV Zandvoort uh, om te horen van Joop uh, van Ness hoe de stand van zaken daar is. Nou uh, Willem ja, we spelen nu in de uh, nou dat gebeurt niet zo raar we spelen 71 er staat ineens 1-1 op het uh, scorebord, maar dat is niet correct want Zandvoort heeft nog niet gescoord het is nog steeds 0 1 en uh, de laatste paar minuten is eigenlijk DVVL wat meer aan tafel. Het, het begint hier een beetje om prettig te worden. Het is uh, guur, het is wizard, uh, uh, uh, de harde wind begint te komen. En dat zijn natuurlijk ook de, de weersgestellingen. En daar hebben natuurlijk ook mee te maken allemaal. Sanford is in balbezit. Uh, dit is gebeurd de -te Moline. Terug naar uh, uh, Alferink. Alferink naar... Even kijken. Ik denk, Ivo, hopen dat het was. Zo te zien, het groeit allemaal aan de andere kant van hetzelfde. Op de helft van Zandvoort. En uh, Zandvoort probeert te bouwen, maar het moet steeds weer achteruit. Wordt het wordt stevig verdedigd. Nu is het bal heel ver naar voren. Hoe kan, kan Patrick van. Nee, je dat hadden vanochtend net niet bij komen. Hij had een gigantische poeier in zijn hoofd. Maar die mislukte. Die, hij schoot dus naast. En wordt mag nu gaan gooien op de helft van van DVVA. Daar, Jurjemonds. Naar uh, Molina. Molina terug naar Alfring. Alfred, Wat gaat hij ermee doen? Het is allemaal. Het is steeds breien. Breien, breien, breien. breien maar er, er komt geen vrije man daar tevoorschijn. En dat moet natuurlijk wel gebeuren. Uh, wil je een doelpunt gaan scoren? Koste Fries. Komt erbij? Nee. Kom... Ja, toch. Genoeg, Komt hij bij Alfvink weer naar voren toe. Jurjemonds. Nee, mis. Uh, De heb nu... Uh... Keurig afgepakt, dat, in dat de hoort dat worden. De Vries heeft over, die gaat meter gebied in. Kan niet schalen om Nee, kan niet schalen om Dat is erg jammer, want het had toch toch wel aardige kansen. Jan Sonneveld dan? Sonneveld, doe er dan mee, jongen. Weer terug. Het is... Hij gaat constant terug. Dat is er erg jammer. Dat is helemaal niet nodig. Maar een echt een appelsierafziek van het voor nu. Naar de Vries, komt er niet bij. Sonneveld is uh, nu aan het drukken. Sonneveld, kan er ook niet bij komen. Bal hoog, heel hoog. Molina, komt hem terug. Weer de in de doelman in. Maar wel allemaal buiten 16 meter. Het is niet echt gevaarlijk voor DVVA. Die kan er nu uit gaan komen. Of de komen. goed verdedigd daar van junior Ralfbrink naar Molina. Molina, het was de Vries. De vries gaat weer slalen Komt er niet voorbij. Ja, hij moest die bal iets voor zich uitspelen. En daardoor kwam de verdediger van DVVA er ook tijd bij. Nu is het weer weer zandvoort. Op eigen helft. Nu over de helft heen. En dat is balverlies daar. Dat was ook iets al te slim van Molina. Die er, stapte er over die bal heen. Waardoor de DVVA-speler die bal kon pakken. Weer zandvoort. Ik ben ...komen naar uh, Jurje Mans. Mans. Die, gaat, die draait zich helemaal om de man heen... ...en die gaat er die Pasen. Naar Nijsselberg. Berg, Berg moest even terug. En dat is niet goed gegaan... ...want de VfH kon die bal overnemen... ...en toch weer Zandvoort. Zandvoort is verdedigend al sterk... ...maar voorheen gebeurt er niks. Jurje Mans. Mans naar uh, Molina. Die We speelt weer aan de linkerkant van het veld. Weer Mans. Ze gaat het constant heen en weer, het is steeds uh, inpaars en weer terug, inpaars en weer terug. En hij is berg niet de bal. Gaat hij de door gaat schieten, gaat schieten, schieten gestopt, gestopt, gestopt, gestopt door de keeper en nu is er Jans van der Velck. Kan hij niet bal voorkijken Nee, weer terug. Constant terug, dat is jammer. Molina weer. Molina aan de linkerkant. Gaat de man proberen, proberen te passeren, dat lukt? Ja, nee, dat lukt niet. bal tegen, voeten tegenaan. en zal hem gaan gooien, een of of nou, het zal zijn, 15 gaat de corner -flacht. Molina. Ik moet wel gaan gooien, want het duurt allemaal hetzelfde lang. Kast is niet. Je kan de bal controleren, dan kan je niet controleren weer Molina. Dat komt gewoon door een foutje van de DVVA-speler. Jurmans, Mans, terug naar uh, Hoppen. Hoppe, die de, uh, normaal gesproken vrienden vindt, is, maar die is nu achter staat. Dus een goede voorzitter daar. En dan gaat het Patrick van der Oort. Oh, dat is rakelings, rakelings. Mooie kopboffer van de Oort. Nou goed, we spelen nu in de 75ste minuut, sterker nog 76 al. Santos nog steeds uh, 0-1. En laten we hopen dat we in de laatste kwartier uh, nog uh, een doelpuntje van Santos kunnen krijgen. Graag tot straks. Ja, Joop, uh, tot straks. Uh...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 Er is geen stuiver die ik spaarde, ik gewoon van uur tot uur. Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen gang. Ik zal eens dus wel eens een keertje sterven Daar kom ik echt niet onderuit En ik laat mijn liedjes dan maar zwerven En dan zoek jij er maar eentje uit Voorlopig blijf ik nog jou zangen Jouw zwarte schap, jouw trouwe vijf Ik blijf nog lang en liefst nog langer Mijn normaal blijven, hier. Ne, laat me, laat me, laat mijn eigen gang gaan. Ik heb het nog nooit zo gedaan.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 One day. One, day. One, day. One, day. one day, this nation this will rise up, rise, up, rise, up, rise, up, rise, up, live up, live up, up, meaning, meaning, up its own of mean, of meaning. I have a three. dream, have a dream, dream, dream, dream, that one day on the red, the, the sons the prisional... the the of former slaves and the sons of former slaves will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream, One one day, one day. We gaan zo dadelijk weer over naar Joop van Essen op het voetbalveld van de SV Zandvoort... waar inmiddels de slotfase bereikt is van het duel SV Zandvoort-DVVA. De laatste keer dat we Joop spraken was de stand 1-0 in het voordeel van DVVA. Hoe is het nu, Joop? Is, is het is nog zelf, maar het is uitermate spannend. We lopen in de laatste minuut nu. Soms we geven we druk op het doel van DVVA... Het is alleen een beetje, ja, met, met pech komt er niet, gaat die bal er niet in. Het is nu corner voor Zandvoort. Even kijken wie nu gaat nemen. Dat is berg. Voor Zandvoort gaat hij naar de rechterkant van het veld. Want die bal voor dus slecht voorgezet in ieder geval. kan hij helemaal goed weggekomen worden door een DVVA verdediger. En daar moet uh, Roberto Molina heel hard lopen. En die krijgt een ook een zetje in zijn rug. En dat betekent dat Zandvoort. Hè? Nou, dit is, dat begrijp ik niet. Want Molina die, uh, die krijgt. Uh... Uh, een set in de rug en nu krijgt het de bal. dus in ieder geval blessuren op de middenlijn van dvv spelen en uh, helemaal een, uiteraard, want dat hebben wij altijd, aan de andere kant van hetzelfde, dus nu even voordat de verzorging aanwezig is, ondertussen loopt dan die laatste minuten 52 seconden nog of uh, uh, staat er nu en uh, toch soms voor die je mag nemen, ik weet het niet ik weet, het niet. Ik weet het niet aan de hand, dus je kan het niet goed zien, ik kijk tegen de zon in, want die is ondertussen gaan schijnen is is een stukje prettiger, maar niet echt heel veel prettiger, want die wind is heel dun, heel koud windje, en daar gaat in ieder van die speler van DVV gaat eraf. Er wordt gewisseld, denk ik, zo te zien. Hij gaat hier, ja, de scheidsrechter noteert de nummers van de twee wisselende spelers. En dan zal hij zo waarschijnlijk wel, als de andere speler over de zeilen is, het spel weer laten hervatten. Inderdaad, toch met een vrije stop voor Zandvoort. En dat is even kijken, even Hoppen, die gaat moeien, zo te zien hier vandaan. Uh, even kijken of het signaal komt. Ja, daar is het signaal De laatste minuut gelopen. Wordt breed gelegd. Uh, even kijken uh, Bramensel uh, uh, Mons uh, uh, probeert daar een man te verseren inpaast in het 16 meter gebied en uh, Nijzerbergen die draait dan kort om de man heen daar heb je die bal voor. nee die bal die gaat over de achterlijn en uh, sorry het zal het maar wel heel even duren voordat die bal weer in het spel gebracht gaat worden want die keeper neemt natuurlijk alle tijd zijn ploeg staat voor in ieder geval en komt daardoor als het zo blijft uh, Blijft, uh, de, dan is hij. Uh, jaar staat dan zes punten los van Zandvoort. En Zandvoort, ja, dan moet dan wel afwachten wat de, de vroeger onder Zandvoort gedaan hebben. En dat weet ik veel later. De bal is in spel gebracht. Uh, en even kijken, kijken, mans uh, gaat. die? ja, natuurlijk, dat moet ook. Als Kan hij een breek leggen? Ja, dat kan hij. Maar niet, uh, dat is iets te hard. Daar kan Patrick uh, van der Hoort niet bij komen. De keeper kan hem vrij simpel pakken. En gooit hem direct weer in het spel. Nu, aan de de linkerkant van het veld. Uh, BVVA ja, is dus goed ingepasd. In tweetje wordt er gedaan. Er uh, is een hele snelle jongen. Wat gaat, gaat hij ermee doen? 16 meter gebied gaat hij in. Kan hij er nog voor krijgen? Die kan hij inderdaad. Maar uh, gelukkig uh, is daar wel een VVA speler. Maar die miste die bal. Die kon er niet bij komen. En Zandvoort uh, mag in ieder geval het spel weer afvatten, En Rikkers. Die uh, rent uh, zijn benen onder zijn lijf vandaan. Om die bal zo snel mogelijk te gaan halen. En die gaat hem ook de 5 meter uh, uh, lijn leggen. Even kijken waar hij naartoe gaat. Ja. Kom op, moet de tempo er gebeuren. Dat, dat, dat gebeurt niet eigenlijk. Buiten dat uh, is het uh, nog uh, heel kort tijd natuurlijk, Nans. Gaat via een speler van DVV over de zijlijn. De tribune inmaakt, om net zo hard weer terug. De zand we hem gaan gooien. Op eigen helft. Is ondertussen gebeurd. Maar het, er zit nu geen tempo meer in. Het moet wel gebeuren. Die bal moet naar voren toe. Kijken wat gaat gebeuren. Molina. Roberto Molina. Uh, gaat mee lopen. Uh, geef die bal naar voren toe, man. Kom op. Ja, daar gaat hij komen. In, in, uh, in het centrum van het cel. En dat is uh, Mans. Die kan hem oppakken. Mans. Even kijken naar. Uh... Uh, Peysel Rikkers die kon er niet bij komen, Die bleef ook stilstaan, als we, had hij had eigenlijk aan de bal toegemoet en dat deed hij dus niet, en daar is, is voor de bal nu kwijt, de Diepe bal, wordt gevlacht en gefloten voor buitenspel, en de, dat is voor uh, het gunstig, want die bal gaat nu bijna weer naar de middenlijn toe en dan mag voor die bal gaan nemen. Dat gaat gebeuren nu, even kijken, hoppa. Ver naar voren, natuurlijk, zo ver mogelijk in ieder geval. Daar wordt, eh, twee die worden gewoon onderuit geschoppeld. En zij zeggen: van buiten, maar hier buiten die wel voor, voor een handsbal. En Sanford mag die bal gaan nemen, dat is een mooie plaats. Het is een meter of drie, vier buiten uh, het uh, strafstokgebied van uh, DVVA. En als dat echt uh, zijn goede been voor heeft staan, dan kan hij er een heleboel mee. En dat hebben we wel gezegd. Molina zou het ook kunnen, Roberto Molina, die is vorige wedstrijd, dat hij hier op Zalvo speelde, heeft hij prachtig mooi doel gescoord. Uh, maar het is, uh, berg die gaat ermee mee bemoeien. Nu staat hij op afstand. Gaat het een fluitje. Nee. Mooie bal! Oh! Schitterende bal! Maar net zo schitterend gestopt door de keeper van de DPS, ja. Prachtige kromme bal. Komt uh, aan de de assistie naar de zijkant uh, de, de, van de paal naar binnen toe. En er is ongeveer een corner die zo genomen. En dan kan ik hier voor die baan komen. Ik kan er een zeker bij komen. Oh, dat gaat er gebeuren. Hensbal. Ja, ja, de bal van Zandvoort op de 5 meter keeper kon er niet bij komen in ieder geval. En Zandvoort was niet in staat om die bal even over die doel heen te drukken. Even, dat zeg ik dan uh, met alle respect, want het was niet gemakkelijk. Dus er wel heel veel spelers die, uh, die dat probeerden. En dan moet je net een beetje mars hebben dat je je tenen tegenaan kan krijgen. keeper die maakt natuurlijk helemaal geen haast. Die gaat ook een piktometertje meter, 5-6 en die gaat dan nu de bal weer in het spel brengen. Verder. Tuurlijk Natuurlijk ver weg. uiteraard. Dat is logisch ik heb van Verdamme meer tijd nodig om terug te komen. Dus de feest wordt er niet gefloten. En dan brengt hij iemand door. Dan gaat hij uit het 6 meter gebied in. 2-0, 0-2. Het is einde oefening vandaag voor Zandvoort. Zandvoort verliest hier met uh, 0-2. Want ik kan me niet voorstellen dat er in die Luttel seconden die nog te spelen zijn... een doelpunt voor Zandvoort staan 2 uit uh, de bus gaan komen. Dit was uh, de, de, ja, dat ja, ja, zal je zeggen. Zandvoort moest gaan drukken. Dan krijg je natuurlijk uh, krijg je ruimte achter die verdediging. En als je een snelle man hebt, uh, dan komt hij alleen voor de keeper. En dan kan die keeper het uh, slagen. verslagen. Zandvoort uh, gaat hier verliezen met 0-2. Ik denk niet dat de het nog heel lang zal doorlaten, laten spelen. Inderdaad, hij sluit af, maar dan is belangrijk. Zandvoort vlies, een beetje onterecht. Een gelijkspel had beter geweest. had ook verdiend geweest. Maar voorlopig is het dus 0-2 geworden voor DVVA. En dat is ontzettend jammer. Ja, en daarmee 6 punten uh, achter nu op uh, DVVA. Wat staat er uh, voor volgende ja. week op het programma voor Zandvoort? Volgende week hebben we weer een thuiswedstrijd en het Stel Zandvoort uh, tegen Monnikerdam. Dat uh, de, de uh, competitie heel goed begonnen is, maar nu aan het afzakken is en die uh, twee plaatsen uit mijn hoofd boven Zandvoort staat. Volgende week zaterdag, half drie hier, Sportpark Duingescheld, Zandvoort tegen Monnikerdam. Oké okay, Joop, daar gaan we je zeker weer hopen, horen. In ieder geval uh, bedankt voor uh, vanmiddag en uh, nog een fijne dag verder. Ja, is geluids jullie ook, en uh, tot de volgende keer. De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Erbij. Maar spat er een zodra je het wilt vangen. De nieuwe kansen maken je weer blij. Nooit komt er ooit een eind aan dat verhangen. Goede tijden, slechte tijden. En dat die al zijn voor de tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot de tijd. Goede tijden, slechte tijden, meer levens De slechte tijden, nou, wat uh, SV Zandvoort uh, aangaat. In ieder geval uh, SV Zandvoort 1 uh, waren het vandaag uh, slechte tijden. 2-0 verloren in de laatste minuut. Uh, de tweede treffer uh, nog tegengekregen. Maar er zijn uiteraard uh, meer teams uh, bij SV Zandvoort. Eén van de teams, uh, ja dat is uh, uh, Zandvoort uh, 4. De veteranen zijn dat. Uh, die moesten de reis vandaag uh, gaan maken naar Badhoevedorp... Uh, en we gaan even kijken wat die gedaan hebben. Nou, die begonnen ook uh, om goede tijden, slechte tijden maar aan te houden slecht. Uh, ze begonnen met een 1-0 achterstand. Maakte weliswaar de gelijkmaker, maar die werd uh, volgens horen zeggen onterecht uh, afgekeurd. Dat maakte de mannen echter uh, flink boos en die gingen er flink tegenaan. En uiteindelijk uh, wonnen ze die wedstrijd uh, met 8-2. Topscorer uh, bij Veteranen 4 uh, vandaag was uh, met 2 doelpunten uh, Simon... En voor de rest werden de doelpunten verdeeld. Dus er werd gescoord door Tuur, door Frank, door Schuiten... door Harry, door Renko en Twan. Een totaal van acht doelpunten. En de tegenstander maakte er maar twee. Dus voor Zandvoort 4. Zeker goede tijden vandaag. Baby En we hebben alweer het uh, einde bereikt van uh, Zandvoort op zaterdag. Een ongewone uitzending uh, dit keer uh, door de afwezigheid van Rob en Albert-Jan uh, Vos. Morgen uh, Zandvoort op zondag. Dat zal non-stop zijn uh, morgen. We gaan er vanuit dat uh, volgende week uh, Zandvoort op zaterdag uh, weer uh, volledig is uh, zoals het normaal was. In ieder geval uh, Albert-Jan Vos is er dan uh, zaterdag. En uh, laten we hopen dat Rob uh, dan ook weer aanwezig kan zijn... Uh, Bedankt uh, voor uh, het luisteren deze middag en uh, graag tot de volgende keer. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Amen. I...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 Be silly chums, just purse your lips and whistle, that's the thing. A whole look up.